Deze week in het online programma Rozenkruis nu. Al Gnosis Groten droegen haar uit. Wij vestigen uw aandacht op Dante, de grote middeleeuwse dichter. Hebt u ooit verstaan dat zijn Divina Commedia een Ongerept, waarachtig, gnostiek werk is? Hebt u ooit begrepen dat de Divina Commedia een werkelijke weg tot heiligmaking, tot ontwikkeling brengt? Het verslag van Dante, van Hel, Louteringsberg en Paradijs is geen willekeurige, dichterlijke, fantastische droom, maar de levende belichaming van het gehele pad van transfiguratie. In het Inferno, de hel, schildert Dante de hel van het dialectische leven en zijn gevolgen. In de Purgatorio, de Louteringsberg, geeft hij weer op welke wijze de geestkern door zelfversterving vrij kan worden gemaakt als basis van het nieuwe leven. En... In zijn Paradiso stelt Dante ons het Koninkrijk van God voor. Graag zouden wij u over de wonderbaarlijke Divina Comedia nader en uitvoeriger willen schrijven, maar de tijd dringt en u moet zelf doorbreken tot het licht. Daarom wijzen wij u slechts even op Francis Bacon, de grote figuur achter Shakespeare, en op Jacob Böhme, en op Walt Whitman, drie willekeurige grepen uit de grote lange rij van transfiguristische getuigen, die allen de waarheid en de onomstotelijkheid van de Divina Commedia bevestigen. In de goddelijke comedie wordt Dante op meerdere momenten... en door verschillende personen te verstaan gegeven... dat hij de ervaringen van zijn reis zal moeten delen met zijn medemensen. Zo drukt Beatrice Dante op het hart. Zoals ze gesproken zijn door mij... teken zo die woorden voor aan de levenden van het leven. Dat is een draf naar de dood. Al in het negende kanto van Inferno... Attendeert dan de zijn lezers erop dat het hier niet om een willekeurige, dichterlijke, fantastische droom gaat. O gij, die gezonde zinnen hebt, me pijnste leer, die verhult is onder de sluier van deze vreemde verse. Het gaat om het heenwijzen naar het eeuwige leven. Want nog leeft in mijn heugnis en in mijn hart het dierbare en goede vaderbeeld van u, toen ge in de wereld mij dag in dag weest hoe de mens zich vereeuwigt en hoe dankbaar ik, zolang ik leven ervoor ben, moet in mijn taal zich uiten. In vermaning van Dante aan zijn lezers O broeders, zei ik, die door honderdduizend gevaren tot in het westen zijt gekomen, wil aan die zo korte waken die uw zinnen in het leven nog rest, de ervaring toch niet onthouden, op het zonnespoor van de wereld zonder mensen. Beschouw uw afkomst. Gij zijt niet gemaakt om als beest te leven, maar om te streven naar deugd en kennis. Het doel van het Purgatorio onthult Dante al in het eerste vers daarvan. Zingen zal ik van het Tweede Rijk, waar de menselijke geest zich loutert en tot de hemel op te stijgen, waardig wordt. Het zoeken is de mens ingeschapen. Ieder tracht onbestemd naar één goed, waarin zijn ziel haar rust zoekt en haar lust. En daarom tracht ieder dit te bereiken. De vreugde is in Paradiso immens groot. Uit zoveel stromen vervult van blijdschap zich mijn geest, dat hij over zichzelf zich verheugt, daar hij zonder barsten, dit verduren kan. In het laatste kanto Dante dat hij met zijn gedicht de mensheid wil dienen. O hoogste licht, dat uitreist zo hoog boven sterfelijk begrip, druk in mijn heugenis opnieuw een weinigje hoe gij mij verscheent en maak mijn tong zo machtig dat ze een enkele vonk van uw heerlijkheid kan nalaten voor het toekomstige geslacht.